Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De publicatie van een omstreden vogelgriepstudie is een stap dichterbij gekomen. Onderzoekers in Rotterdam hebben een variant van het vogelgriepvirus ontwikkeld die overdraagbaar is tussen zoogdieren. Overheden zijn tegen publicatie ervan omdat ze bang zijn dat terroristen er gebruik van maken. Maar een belangrijk Amerikaans adviesorgaan zegt nu dat de studie juist van belang kan zijn voor de bestrijding van grieppandemieën. Slachtoffers van de schietpartij van vorig jaar in Alfa aan de Rijn voelen zich in de steek gelaten. Dat zegt PvdA-kamerlid Marcouch na een gesprek met 35 slachtoffers. Vorig jaar op 9 april werden in winkelcentrum Ridderhof zes mensen doodgeschoten. Veel betrokkenen hebben psychische problemen. Ook leven er veel vragen over het wapenbezit van de dader. Marcouch vindt dat de gemeente meer voor de slachtoffers moet doen. In China heeft de politie zes mensen opgepakt voor het verspreiden van geruchten over een mogelijke koep... Op internet circuleerden berichten dat er militaire voertuigen door de straten van Peking reden. De Chinese toezichthouder zegt dat de geruchten een slechte invloed op het volk hebben. 18 websites zijn geblokkeerd, waaronder twee Chinese varianten op Twitter met samen 300 miljoen gebruikers. De politie mag morgen geen actie voeren tijdens de voetbalwedstrijd Cambuur Zwolle. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de burgemeester van Leeuwarden. Eerder werden ook al politieacties verboden tijdens de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch die gisteravond is gespeeld. De Hongaarse president Schmid is niet van plan om op te stappen. Hij raakte deze week zijn dokterstitel kwijt nadat was gebleken dat hij zijn proefschrift bijna helemaal had overgeschreven. Op de Hongaarse televisie zei Schmid dat de zaak niets met zijn functie te maken heeft... De linkse oppositie denkt er anders over en vindt dat de president niet meer kan functioneren. Het weer, veel bewolking met soms wat regen. Later op de dag kan hier en daar de zon even doorbreken. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersen.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 to die, so many people, all around the world, yeah, all around the world, I've seen that brothers fry, I've seen your brother fry, what's the motive?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 upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile. You drove away, but now here you are again, so let's skip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 Yes. Hier is een lekker in de luchtvaart, maar dat is...